Mm -hmm. mm -hmm. we gaan verder jullie kunnen eten, drinken en wij maar ik verder oké okay. ja oké, okay. wij gaan verder oké oké je dat we zelfs als wij zelfs de hele les eraan toeweden, dat belangrijk is dat wij één keer moeten we goed doorhebben, dat wij weten wat, hoe, we, hoe moeten wij vragen stellen. Ik bedoel, wat is zin, zinvol voor de vraag, ja? Bedoel, niet alle vragen maar mogen we gesteld worden. Natuurlijk, we worden niet geschrokken van welke vragen dan ook. Net zoals die man van die 400 hier, en ook niet vies daarvan. Maar we zullen verder vooruit gaan, sneller vooruit gaan, als we niet steeds maar binnen ons verstand vragen gaan stellen. Want dan kom je volgende keer weer met een andere hinder, andere cynisme van iemand anders. Of een dieven. Geen einde komt eraan. Want binnen, binnen ons verstand bestaat geen beweging, geen geestelijke beweging binnen ons verstand. Net zoals in onze wereld bestaat geen redding binnen onze wereld. Geen redding, absoluut niet. Kan je niet vinden. Daarom, daarom stolten ze allemaal uh, tegen elkaar. Niets kan, niets goeds kan komen alleen binnen jou of binnen verstand. Ik geloof direct, maar we hebben niets anders. Als we naar jou verhaal luisteren. Hm? Nee. Niet, nee, niet luisteren. De bedoeling is alleen luisteren en proberen te horen ook. Zelfs als ik over iets anders, over kotjes en kalfjes heb. Je moet werken aan jezelf. Dat kan ik voor jou niet doen. Kijk tijdens de les breng ik wel iets van binnen, doe ik een geestelijke beweging, geestelijke werk van binnen, om ook de krachten ook naar jullie te, over te brengen. He? Daarom heb ik ook zo'n zo besloten, besloten gemeenschap, bijvoorbeeld, zeggen, uh, uh, besloten, besloten groep, omdat anders dat kan ik nog behappen. Maar uh, honderd paar honderd mensen, ik veel. Uh, hoe dan in Israël wat zij dat doen, weet ik niet. Dat begrijp ik niet. Als de mensen gewoon zitten, ik wil iedereen een portie aan iedereen geven. Net zoals heb ik net verteld over gebed. Als ik kijk naar jullie, ik ken jullie, ik koppel aan iedereen zijn naam aan zijn persoon. Wat jullie niet weten. En het zit allemaal als het ware in het programma ingevoerd. En ik probeer dan, als ik naar jullie luister, ook in jullie kijk. Ik zie andere dingen. Wat je, wat de, en dan breng, neem ik het ook net zo. Wat heb ik net gezegd. Neem ik al jullie zorgen op mij. Niet dat ik zo goed ben. Maar zo werkt het. Waarom? Dan krijg ik ook een grote portie straks van boven. Grote, maar veel grotere dan wat ik jou geef. Ja, het deel kreeg ik van mijzelf. Omdat het gebed van. Oké, okay, geef je het maar. Dat deel wat ik krijg. Kan je zelf niet behappen. Dat doet, dat voor jou is dat net als het niet bestaat. Dus belangrijk is voor jou dat jij jouw deel krijgt. Dus wat ik doe, elke les wat ik doe. En voor het eerst heb ik het gesprek erover. Dan neem ik al jullie zorgen als ze waren van binnen, want ik is, wat ik preparaat met mijn tong is werk, alleen van binnen werkt het. Ik breng al jouw, neem alle, alle die zorgen, zinvolle zorgen, alleen niet zorgen het van jouw hypotheek of van jouw relatie. Alleen die dingen die van jouw innerlijke mens uitstralen, die neem ik dan op mezelf, haal ik omhoog en breng ik dat wat jullie mee, wat het allemaal uitstraling is, dat zeg ik. Ik was absoluut niet van plan om dat te zeggen wat ik, wat ik nu zeg. Oké, okay. begrijp ik Dat is wat het werkt. Dus wat jouw vragen zijn, wat je zegt, we moeten, je moet werk doen. Dat kan ik voor jou niet doen, ik kan tijdens de les dat doen. En ga nog andere dingen doen. Maar jij moet aan jezelf werken. Jij moet overwinnen. Jij moet, jij moet zeggen tegen jezelf. Dat. Alles is zinvol. Ook die ellende. Die schijnbare ellende was absoluut zinvol. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Etc. Oké. Okay? Maar er is nog een andere. Begrijp je het? Maar wat is nou... Uh, uh, in onze wereld uh, hebben we ook veel te maken met verschijnsel, herinneringen. We moeten herinneren aan bepaalde gebeurtenissen. Ja? ja? Weet je wel? Want zoals gisteren was het of vandaag of gisteren, wanneer was het? Gisteren? Hij ja. weet niet meer. Jullie hebben dat gisteren herdacht? Ah, oh, oké. Okay. Goed dat je mij dat zegt. Ik, was, ik voelde mij gisteren schitterend. Uh, erg. ...vrolijk en ik begrijp niet dat het allemaal is. Goed dat jullie me dat zeggen. Gisteravond was het herdenking? Oké. Okay. Nou. Herdenkingen, herdenkingen en, en herinneringen aan wat dan ook. Eén ding goed begrijpen. Natuurlijk is het goed, menselijk, binnen, of binnen het verstand... ...binnen artsverstand om allerlei koppelingen te maken van... Ze herinneringen en zeg dat... Ja. Wat hebben ze gedaan gehad, gisteren? Herdenkingen, herdenkingen. Herdenkingen, allerlei prachtige menselijke gezin is prachtig. Ja. Wat is het nou verkeerd? Dat ze dan allerlei uh, monumenten gaan openen of heropenen. Hoeveel geld gaat niet daarin? Miljarden. Ja. Maar... Het is ook allemaal goede dingen die menselijk gezien allemaal goed zijn. Al die plechtige uh, begrafenissen van geestelijke leiders. Prachtig. Ja. Mooi. Heel hele wereld. Kijk naar. naar wat is er, heb je dan een grotere show? Nou, Misschien alleen finale van WK. WK finale. Maar al die kransleggingen. Geweldig, kijk nou het is hoe mens geniet daarvan. Hoe goed ik ben. Begrijp ik het, bedoel? het is allemaal goed, ik zeg volgens de, de, de lage wereld, volgens de artsverstand. Maar het is allemaal, vooral wat ons betreft, is het, is hoe kan ik je nou zeggen, 0,0. Ik zeg altijd 0,0. 0, ,0. No betekent absoluut nul, no. Maar het is minder dan nu. Het is negatief. Voor ons. Voor jou. Voor iedereen van jullie. Het is negatief om herdenkingen, dat soort herdenkingen te doen. Dat is helemaal binnen jouw verstand. Binnen hun verstand. Arts verstand Moreel, moraal. Allerlei dingen, allerlei. Dat zijn allemaal uitvindingen. Slimme uitvindingen van onze, ego, van onze slechte beginsel. Van onze ego. Jij streelt jouw ego mee. Ook de hele maatschappij proeft ervan, geniet ervan. Hoe goed zijn wij? Het is een, een projectie van uh, eigen liefde op iets wat bedekt goed is. Voor ons is het, voor jouw geestelijk werk is het, is het, nou wat kan ik je zeggen. Het is, het is zelfs negatief. En natuurlijk is dat voor iemand schokkend als hij dat hoort. Want ik spreek niet over die mensen die daar hier op de Dam daar uh, lopen, daar met, veel uh, met tranen op hun ogen. Kinderen. Denk je dat de schepper blij is daarmee? hij nee, kijkt naar de kinderen no. Politieke tranen. Politieke tranen. Wat heb dan? Politieke of economische tranen. We ik, ik dan ook. Selectieve gevoeligheden. Nu, uh, wat is het nou? Maar daar dan kan er ook een bepaalde kracht van aangaan. Je zegt straks: er gebeurt niets van boven. Als niet natuurlijk, natuurlijk. Ik begrijp ook van dat dat ze komen herdenken daar. Daar komt ook natuurlijk een kracht van. Daarboven, natuurlijk. Niet naar boven, maar ook wel een positieve kracht. Maar het is binnen de verstand, het verstand. Dat wil ik altijd, en dat jullie willen niet horen. Dat kan jij niet horen omdat je wil het niet wil horen. Jij wil het. Ja, als je zegt, bijvoorbeeld, om acht uur, twee minuten, Ja, nu. Het hoeft helemaal geen geld te kosten. Ja. Oh, ju juist, juist, juist, juist, juist daarom. Juist, juist omdat het geen geld kost. Hoeft te kosten. daar, je daarvan. Nou, probeer nou, zeg dat nou. Je moet twee, twee minuten nieuw. Uh, Als dat, dat iets, iets voor mensen betekent, absoluut. Voor mensen betekent absoluut, maar voor God en absoluut nul. No. Ja. Dat dat iets yes. naar boven Niets komt naar boven. No, hoor wat ik zeg. Dat komt wel naar boven tot de eerste verdieping, misschien. Misschien tot de tweede verdieping, misschien ook tot misschien tot de verdieping komt het misschien wel, maar verder niet. Het is allemaal blijft in onze wereld. Dat is net zoals emotie, emotie. Wat is like emotie? Is emotie is een geestelijke kracht. Alleen een geestelijke kracht komt naar boven. Kijk, als mijn broeders zitten daar allemaal in a, in a, in een in een taalmoedacademie is en leren dan taalmoed. Dat was sowieso. Dan hebben ze ook. Dat is een verhaal ook. Daar kwam een grote rabbi binnen. Ah, en nee, hij was wel bezig met het geestelijke. En hij kwam en ik zegt. Ik zie alleen maar de boeken open. Ik zie wel de mensen zitten. Maar alle woorden hangen alleen in de lucht. Precies hetzelfde is ook de mens die in onze wereld die geniet, die smeult. Dat soort herdenkingen, waarom? Het geeft hem kick. Uh, hij denkt dat, die, dat het iets oplevert voor de eeuwigheid. Niets. Dat is, net zoals, net, zo, dat is net zoals iemand gehuild heeft. En dat het gehuil wordt gehoord. Als het. Jij moet huilen van binnen. Huilen, alleen waarom moet je huilen? Niet van die slachtoffers, dat is maar onzin. Moet je nu leven, op dit moment moet je leven. En niet huilen om iets anders. Om, Tijd telkens wanneer jij denkt aan het verleden, aan een bepaalde gebeurtenis en niet aan nieuw, zondig jij tegenover de, de schepper. Wat hebben we met al jouw prachtige herdenkingen? Jij zondigt tegen de, tegen de schepper zelf, tegen de menselijkheid in een hogere betekenis. Jij kiest de, cr de crash in plaats van de te kiezen de universiteit. Zinvol? Oh, zeer. ...jouw verstand opgeven. Oké? Okay? Jij kan jouw verstand niet opgeven. En dat is het ellende naar nou, niemand. Ik zie wel een paar mensen die... ...al dat kunnen. En daarom kom ik die, ga ik ook die lessen geven. Als ik zou zien dat... allemaal iedereen als jij zou zijn... ...zou ik zeggen... ...nou, dat is misschien ellende. Daar kom ik nooit uit. Ik, ik, ik zeg het wel, ook jij hebt ook... ...ook jij leert veel. Kijk naar jezelf... Hoe jij was en hoe je bent. Maar het is natuurlijk voor je moeilijk omdat het merendeel van je leven heb je al geweest. Dat is ingeankerd in jezelf. En nou probeer nou van oudere mensen, niet oudere mensen bedoel, probeer hem nu te herscheppen. Nou, probeer hem te zeggen, jij moet je in je leven opnieuw inbouwen. Welke mens zegt dat, ik heb alweer merendeel achter de rug, moet ik het doen? Zelf, staat staat hoe leven precies, staat het ook in het Talmud. Als, als het de laatste dag van je leven is, dan moet je ook tshuva doen, moet je inkeer doen, de laatste dag van je leven betekent de laatste dag van je leven, moet je krachten opbrengen om het geestelijke te aanvaarden om boven het verstand te gaan maar iedereen gaat binnen het verstand, ik heb absoluut niets te maken met een mens die binnen zijn verstand mij vragen stelt interesseert mij niet want dat is allemaal, is net als over people pool. Het is precies hetzelfde. Het is net als voor het vragen van een crash. Ik voel me dan, ik voel me dan net zoals so dat ik zit bijvoorbeeld aan de. Nee, kijk, kijk, stel dat dit een peuter. Een peuter komt aan, naar een, in naar een uh, auditorium in de universiteit, ja? Weet je wel, de auditorium aan de universiteit. Van boven naar beneden zo gaat het of namelijk. Een groot auditorium en komt een peuter binnen. Hoe voelt zichzelf een peuter in een, als in een auditorium, auditorium waar zitten allemaal studenten, zelfs eerstejaarsstudenten? Hij voelt zich verloren. Maar kan een professor vertellen aan een peuter die komt aan de universiteit ja, te zitten, daar kan hij niets vertellen. Zo precies is de mens die binnen zijn verstand probeert... ...het eeuwige te begrijpen... ...lijkt wel net op die peuter die komt... In de, aan, de, ...aan het auditorium van de universiteit. En ik, maar ik zie wel onder jullie al mensen... ...die boven hun verstand proberen te doen. En dat is schitterend. Dat is iets wat ik, wat ik merk dat het wel is. En zelfs als het maar... Drie of vijf zijn er. Ik zeg niet dat het zo veel is, dat ik het niet wil hebben. Maar zelfs als het drie, twee of drie is, dan is het de moeite waard om dat te geven. Want het staat ook geschreven: duizend komen de klas binnen en één komt tot het licht. Het staat zo geschreven. Dat betekent niet dat jullie, wij zitten allemaal 35. vijfendertig. Dat weet ik niet, dat weet ik niet halen. Maar iedereen van jullie zal dat halen als die bereid is om zichzelf kapot te maken, zijn eigen ik kapot te maken, zijn eigen verzet kapot te maken. En dat is de laatste keer dat ik daarover probeer in discussie te komen, want de vraag over onze wereld, over jouw ongeloof, moet je stellen aan de schepper zelf en niet aan mij. Als jij nog steeds dat geloof niet kan opbrengen en je gelooft in mensen, in al die herdenkingen, in al die dingen die goed zijn voor deze wereld, voor die primitieve uh, behoeftes van in deze wereld, dan is het jouw probleem. Dan ga ik geen antwoorden meer, ga ik niet op in op de vragen van de peuter. Zelfs als de peuter is volwassen in volwassen leeftijd. Begrijpt u dat ik bedoel? Ik wil alleen, wie de waarheid wil, die komt hier en die zal het halen. Wie licht wil, zit hier op een goede plaats. Niet met mij dat ik geef licht, wie ben ik? Maar met mij, omdat ik strijf, ik wil niets anders. Ik heb alle, alle hele kennis van alles, wat de aardse, heb ik allemaal, ik spug ervan. Het is niets voor mij. Het is allemaal net of het, een voedsel is for, for inderdaad voor een baby. Dan kan je eten wat een baby eet. Zo so zie ik ook alles wat de mensen hier niet doen, niet hier, ik van buiten, waar zij lust van hebben, daar heb ik afkeer. Oké? Okay? Dus wie wil het beste van het leven? Je wil het bekrendelijk geheim, wat je nergens op geen enkele universiteit krijgt. ...op een, geen enkele kerk of synagoge, et cetera... ...die haalt het wel. Alleen kleine dingen moet je doen. Overwinnen jezelf. Overwinnen jouw... Jou verzet. Daarom heb ik al, eens, al een van de eerste lessen heb ik gezegd... ...niet tegenstribbelen. Je gaat de juur daar kan je tegenstribbelen. Maar hier kom je... ...net zoals je komt... In de, hele, de meest heilige plaats. Ik weet nog niet wat een heilige plaats is. Maar dat jij komt hier, dat is jouw redding. Kijk, stel dat dit hier die zou komen, en dan zou men zeggen: Jouw, nu geven wij jou hier een, een, een, laten we zeggen, een levenselixer. Levenselixer, Jens, ja, goed? Levenselixer. Ja. Nee, dus geef je jou nu even een medicijn waarbij je dat inslikt en je gaat overgeleven. Hoeveel mensen zou hier aan de deur staan? Okay. Zo moet je het zo zien dat jij komt hier om zo'n medicijn binnen te houden. En dat medicijn is om boven jouw verstand te gaan. Ik kan niet meer woorden te hebben. Dat is het begin van alles. Dat is het begin en einde. Dat is de alfa en omega. Dat you know, is de 11 Als je dat niet hebt, dan kan ik absoluut niet met jou redeneren. Interesseert me jou in redenatie is het niet. Dat is dan, ga naar buiten, naar, naar zijn intellectuele mensen die dan veel meer weten. Ik wil niet weten, eens weten wat het allemaal jouw geredineerde is. Als je bereid bent om boven jouw verstand te gaan, zit je hier goed. Als je dat niet bent, nog niet ben bereid, stel de vraag niet vanuit jouw artsverstand, want dan uh, iedereen komt hier om zijn eigen ontwikkelingsvers te versnellen. Wat doe je daarmee? Je gaat het vertragen. Dus je moet aan jezelf werken om het voor jezelf in te halen dat jij het leert. Want ik ga niet op aardse dingen in. Ik ga niet uh, op jouw ...vragen in... Uh, ...wat betreffende de... ...binnen jouw verstand. Ik ga niet jou beredeneren, dat interesseert me niet. Want wij komen niet uit... ...op die manier. Of je gaat leren, wat ik jou zeg... ...boven jouw verstand te gaan. Steeds wat ik zeg... ...wat betekent boven jouw verstand te gaan? Ik begrijp het niet... ...hoe dat al die Duitsers... ...ik begrijp dat absoluut niet... ...interesseert me niet. Ik geloof in... Dat het goed is, maar ik moet het nog geloven. Geloven doen wij alleen omdat wij niet ervaren. Wanneer je gaat ervaren, dan gaat het geloof als het ware ervaring, uh, geloof gaat over in ervaring. Dan ga je niet meer geloven. Dan wordt jouw geloof overgaat in ervaring. Jij zal gewoon zien. En nu zie je niets. En nu ben je absoluut in het donker. In het donker door jouw verstand, door je aardse Beredeneringen, en dan kan ik jou niet helpen. Even min als Joshua, Jezus kon helpen, die rabbi Gamriel was de grootste van het Joodse volk. Ja. Hij zei, ik kwam naar hem, hoe kan ik? Hij zegt, jij moet jezelf door overgave doen, door jezelf over te geven. Jouw verstand was de grootste verstand, verstandelijke man in het Joodse volk, de rabbi Gamriel. Grote kenner maar niet de Torah van het Zimut. Vooraf van uh, lagere werelden. Wat je met verstand kan begrijpen. En hij heeft ook gezegd: niemand komt in de. Hoe zeg je dat in de hele. Hoe zeg, je dat, de, hoe zeg je dat, Niemand komt in het geestelijke, ervaren van het geestelijke. Ja, hoe zeg je dat? Niemand komt in het ervaren van het geestelijke. Zonder eerst herboren te worden. En ja, wat zei je dan, die Rabbi Gabriel? Hij zei: Ik ben een man van vijf, hoe moet ik dan nog herboren worden? Op de laatste dag van je leven stek de Torah. Jij kan geboren worden, maar liever dat jij het eerder doet. Want op de laatste dag van je leven kan je nog één keer doen. En het staat ook geschreven: je moet in jezelf niet geloven tot het laatste moment, tot de laatste, de laatste dag van je leven. Moet je niet vertrouwen op jezelf? Denken: ik ben al al zo ver. Wat ga je doen? Waarom dat ik je niet vertrouwen op jezelf? Elke dag jezelf. Ontvankelijk maken voor het licht. Dat betekent elke dag boven jouw verstand laten gaan. En zal hij dan elke dag wonderen beleven? Dat heb ik niet erover nooit gehad. Dan zal hij echt wonderen beleven. Als je, zelfs elk moment zal hij wonderen beleven. Als je het leert, alleen al het maar voor een jotte uh, boven jouw verstand. En dat heb je alleen een eenvoudige ding nodig. Jezelf proberen te leren over te geven aan het, aan het hoge verstand. Eenvoudig. En toch de steen des aanstoot. Met al jouw geleerdheid zal jij het eeuwige niet binnenkomen. Maar met de kleinste. Overgave waarbij je dat met hart en ziel met alles jezelf eerst vertrouwt erop. En dan, en dan de rest komt. Ik had een, een, een kennis een, een collega in Jeruzalem het was een orthodoxe rabbi. maar ook hij had het door op zijn manier. Hij had een hij specialist op uh, zijn zijn roeping was, net zoals mijn roeping Kabbalah is, ik wist niet wat het was, maar het is mijn roeping. Ik kan het gewoon niet anders. Ik uh, ben daarvoor geboren. Maar hij was ook, zijn roeping was, is, is hij woont in Jeruzalem, is om te werken met Baal Baleet Om te werken met mensen die weer tot geloof weer terugkeren. zijn mensen die tot geloof terugkeren. En weet ik weet niet waarmee te werken, want. Voor mij is het niet terugkeren, terugkeren naar de schepper, niet tot geloof. Tot geloof bedoelde zin, tot, Joodse, tot Jodendom, terugkeren. Ik weet niet of het, of het goed is, misschien is het beter om helemaal niet uh, te doen. Het is wel goed, maar het is zijn, dat is zijn roeping. En ik, hij vertelde mij hoe hij dat doet. Hij zegt, komt een groep mensen s avonds, Joden, die dan toch wel op zoek zijn naar identiteit, naar Joodse uh, wortels, want ze voelen wel dat. En ze komen dan voor de eerste keer en zegt heren, hij zegt tegen hen, dames en heren, ik wil één ding verzoeken. Natuurlijk dat jullie geloven niet dat God bestaat. doet er niet toe. Probeer nou nu tijdens mijn lessen drie maanden achter elkaar geloven. Geloven. Dus geloven betekent, gewoon zeg tegen jezelf, ik geef gewoon een proef. Ga ik gewoon even mijzelf Suggestie geven, ik geloof nu voor drie maanden, geef me nu de, de, de, de Torah kennis. En drie maanden zal ik wel dan bereid zijn om te geloven dat het rechtvaardig, dat de schepper rechtvaardig is, etc. Maar hij had die man, die, die, hij is enorme, had, um, had enorme kracht natuurlijk. Hij is natuurlijk alles tegen de Kabbalah natuurlijk, want, want hem is geloof... Is terugkeren naar het jodendom. Terugkeren naar religie. Terugkeren naar tradities. Maar er zit ook toch wel uh, roeping van hem. Dus die mensen die moesten dan drie maanden geloven. Dat de schepper bestaat. Zeg, zeg maar axioma. Dat de schepper bestaat. Dat is toch wel een interessante stelling van hem. Krijg je dat? Zo zeg ik het ook aan jou. Je Overwin jezelf. Al is het maar tijdens de les. Al is het maar tijdens, hoe dan ook. Liever dat jij dat ook buiten, wanneer je buiten bent. Zonder te overwinnen, zonder te leren, steeds vallen en opstaan. Want boven het verstand moet je vallen. Steeds vallen, zonder dat het komt niet. Maar later komt een moment waarbij je je voelt, ja je valt wel, maar je gaat zo vooruit. Dat je voelt dat dit geen, keer ter, geen terugkeer mogelijk is. Je wordt op de vleugel gehouden van de schiene, van de goddelijke vertegenwoordigheid. Ver, ver en om dat alleen maar één moment daarvan te beleven, is de moeite waard om te leven, om al je leven te leven, om dat te ervaren. En iedereen kan van jullie, ik weet al een paar mensen van jullie, een paar, ik zeg niet hoeveel, die al tekenen tonen van geloof dat soort geloof, niet geloof in, een, in een religie, maar proberen boven hun verstand te gaan. Dus als je dat toch niet hebt, probeer die vragen die te maken hebben met jouw ongeloof hier niet te stellen. Want dat is dan, dan doe je wat doe je dan? Probeer het tegenwerken. Jij zit helemaal nog in de put, je zit nog helemaal in onder de modder, en je probeert het hier andere mee te slepen op die manier. Al onbewust natuurlijk. Zie je hoe schokkend het allemaal is wat ik zeg. Want het, ik mag wel schokkend zeggen, spreken. Want ik zeg geen woord over mijzelf. En niet over mijn eigen positie. Mijn positie interesseert mij absoluut niet. Want één ding zie ik, één ster wat bij mij voor mijn ogen schijnt, dag en nacht. En dat roept mij. Tot wat ik jullie zeg. En ik zeg jullie: boven jouw verstand ga. Altijd boven jouw verstand. Je zal vallen, et cetera. Alleen dan zal jij het geestelijke kunnen ervaren. En dan alleen dan zal jij welwillend zijn in de ogen van het eeuwige, van het eeuwige leven. Begrijp je? Alleen dan. Dan heb je weinig vragen, denk ik. Eh? verstand zijn we weinig dan... vragen. Dan komen pas vragen. Oh. Maar heel andere vragen. Kijk, alle vragen mogen wel bij jou opkomen. Maar het moet altijd uitgaan van jouw absolute geloof, vertrouwen, overtuiging. Dat het operationeel systeem van het heelal absoluut perfect volmaakt en eeuwig en onveranderlijk is. En dan kunnen jou allerlei vragen komen. Dan zit dat korsere vragen. Zelfs maar, domme... ja? Maar waarom twijfel je dan dat dat zo is? Omdat oh, dat jij hebt geen kracht nodig in jezelf. Ja, ik bedoel, ik denk dat we allemaal hier zitten met de hoop... Ah, goed. ...en we proberen het geloof boven het verstand. En daarom ja. heel erg mee tobben. Ja, goed. Hoe bij jou komen met vragen van jouw moeder. Heel goed. Maar dat begrijp ik. Maar wat ik... Als je dat leert... Wat ik bedoel daarmee. Dat jij jouw vragen moet stellen boven. Probeer boven te komen. Wat betekent boven jouw verstand. Mm -hmm. Betekent alles wat gebeurt nu in jouw leven. Dat jij weet dat het cynische. Alles, alles is cynisch. Ja? Alles is, want alles is slecht. Of alles is tekort. Moet je weten dat al altijd tekort is alleen van jou. En dan. Ik ga ja. ervan dat het hogere ook in mij zit. Kijk. ...hogere... hogere natuur, ...jij hebt alles... ...om het hogere te kunnen ontvangen. Dat is natuurlijk dat geloof... ...wat hier in het Westen... Uh, ...duizend jaar... ...gaande is. Natuurlijk hebben ze jouw verhaal verteld... ...dat natuurlijk paarden jou speelt... ...in jouw geestelijke ontwikkeling. Want dan zeggen ze... ...God zit in mij. Overal zit God, absoluut, natuurlijk. De bedoeling is dat jij jezelf... ...ontvankelijk maakt... Om het te ervaren. Dat is jou. Maar niet door je hoofd. Dat nee, ervaring. Precies. Nou dan is het elke probleem die jou. Kijk. elk probleem van dit leven. Die bij jou opkomt. Moet je, dat er, moet je dat rechtvaardigen. Dat is om te beginnen. En dan gaan we pas beginnen met Kabbalah te, te, te leren. Dus jij moet steeds leren. Krachten opbrengen. Om te rechtvaardigen. En je vader gaat God, God behoeden. Overleden. Sommige kinderen overleden. Alles moet je rechtvaardigen. Jij, jij, jij begrijpt het niet. Zeg het zelf. Mijn leraar zegt dat ik moet het rechtvaardigen. Maar ik begrijp het niet waarom. Het is al menselijk. Het is dat. Jij moet het rechtvaardigen. Ik kan het voor jou niet doen. Hoe meer je rechtvaardigt. Hoe wie meer rechtvaardigt. Kom dichter bij de schepper. Kom dichter bij de waarheid. Kan ik niet doen voor jou. Verstand en intelligentie kan kracht zijn van de mens zwakheid. Absoluut. Ja, het is, kijk, het verstand is niet verkeerd. Hmm. Maar verstand moet niet domineren bij jou. Verstand moet meedoen. Kijk, eerst zegt jouw geloof dat ik moet alles rechtvaardigen. En dan kan je nog gebruiken je verstand om bijvoorbeeld de situatie. Te, te, te, verstand te, te, te, te, <sje> kan Sorry? Het verstand kan een gereedschap zijn voor... Absoluut. De bedoeling is dat je ver verstand jou niet overdonderd zouden. Dat is het hele probleem, één probleem van het Westen. Zo of zo? Zo, hè? Ziet u? Zelfs dat is goed om te laten zien omdat ook dat is geestelijk onze zin. Ik ben de enige rabbi die dat zo doet. Waarom? Niet om populair voor te zijn. Om te laten zien. Om dat omdat verstandelijke van, het, van de mens. Dat verstandelijke eh, wat overmeesterde mens. Dan geef ik elke dag aan zo. Begrijp je wat ik bedoel? De, het verstand moet mij doen. Het verstand moet meelopen met jouw geloof, maar geloof moet boven jouw verstand. Wat betekent boven? De mate, wat betekent boven? De mate van geloof moet meer, hoger zijn dan de mate van jouw verstand. Wat gaan we doen? Waarbij altijd geloof boven staat aan jou, dan wordt jouw verstand, als het ware, voelt zich op zijn plaats. Verstand is niet gegeven als oppermachtige uh, iets... Het is alleen maar een bijstaand, iets wat bijstaat een mens in zijn, in zijn, op zijn weg in het leven. Wat hebben ze in het Westen gemaakt? Verstand hebben ze, ze hebben hun geloof verkracht. Ze hebben verband met de hoge kracht, verkracht omwille van verstand. En in het Oosten hebben ze andere uh, onreine kracht uh, gekozen. Ze hebben hun uh, verstand weggegooid, absoluut, om terwille van hun hart. En daarom zien hun hart is prachtig, maar het reint absoluut niet, want daar zit geen verstand. Dus dat is ellende van rechts. En dat is ellende van links. Is, of dat is een... Toenadering van rechts en toenadering van links. Daarom alle geloven zullen, alle wereldse religieën zullen uiteindelijk bij de komst van de Messias, wanneer de ogen van de mens open zullen gaan, zullen dan opgelost worden. Er zal geen plaats meer zijn voor, voor geloven. Maar geloof, wat religieuze geloven, wat we hebben, drie, drie alle religieën en ook allerlei andere oosterse Komt alleen door onvermogen om de waarheid tête à te willen en te kunnen zien. Omdat het pijn doet. Hij doet pijn om de waarheid te zien. Waarom, Wat is pijn? We bouwen van ons kind af aan allerlei krachten op. Kijk, ik kan het niet daarover nog hebben, maar stap voor stap. Elke gedachte die niet reint met de wetten van de heelal. Is net als een zaad. Is net als een ziel. Een soort ziel die bij jou komt. Jij vormt allerlei ideeën. En dat wordt in jou. Door onreine krachten. Bekleed. ja dat je een lichaam krijgt. Want ideeën kan niet leven zonder lichaam. Dus ideeën. Allerlei ideeën. Rare ideeën, allerlei daar rare, behalve ideeën, behalve de, de, het enige idee en het eeuwige doel. Dus ideeën die je vormt, die bekleed wordt, bekleed in lichaam. Een soort, wat lichaam betekent? Niet lichaam van dat, maar dunnere ja. vormen. En dat zijn, weet je, we noemen het in allerlei heksen en allerlei krachten bestaan. Allerlei krachten bestaan. Uh, van ideeën die zich omhullen qua krachten in lichamen. Niet van lichamen, van dat. Maar lichamen, lichamen, en like ja, die allemaal, allemaal snoepen aan jouw krachten. Wat je wat doen? De bedoeling is van de Kabbalah, waarom waar, doet het pijn om nieuw tot de waarheid te komen. Waarom? Je hebt opgebouwd allerlei, allerlei lichamen, allerlei ideeën, in die, al die, in die 2000 jaar nog meer opgebouwd, allerlei ideeën die omhuld zijn, die hebben van jou gezochte krachten, en die hebben als het ware omhulsels gemaakt rondom die waanzinnige idee. Nou, nog paar duizend, nog, nog minder dan duizend jaar geleden was het hier in Europa. En liepen ze naakt hier. Was het Europa, was het wel? Allemaal barbaren waren. in Europa, ook andere plaatsen. Wat waren hier, wat waren ze, wat hun ideeën waren? ...legendes, mythen... ...helden, heldendaden... ...wat is dat allemaal? Allerlei dingen die nog steeds zitten in de mens. Wanneer ze dan... ...staan zo op een koninginendag... ...en ze zeggen: ...we are the champions... ...dan op dat moment ook de krachten van die opgebouwd hadden ze... ...in het middeleeuwen, die worden aangewakkerd. Waarom? Er waren ideeën... ...je rijmde niet met de wetten van het heelal. En die zijn omhuld... Met bepaalde krachten die ook leven, het scheppingskrachten zijn. En nu, wanneer je nu werkt aan jezelf, en net aan de eeuwige, aan, de, aan, de, aan, de, aan het in reine te komen met de eeuwige wetten van het heelal, dan breken die, breken die, wat, wat doen we nu eerst? Moeten we breken die, die wat die Omhulseltjes. is? Al die is van die, die ideeën. Moeten, ze bre moeten we nu opbreken, dan al die ideetjes, ook verkeerde ideetjes in onze ogen, die zullen gewoon van ons weggaan. En plaats vrijmaken voor de ware realiteit. Dus al die, begrijp we wat al die omhulseltjes. Wat is een omhulseltjes? Iemand zit, ik kijk ik ik, ik, ik, ik uit het raam en dan iemand zit op het terrasje en dan hij zit met zichzelf, en hij, is allemaal, hij is allemaal een film of zo, allemaal, hij heeft al die ideeën, wat hij heeft ook allemaal indrukken opgemaakt, die ideeën heeft hij dan in omhulsel van gemaakt. Door zijn eigen krachten heeft hij omhulsels gemaakt. Dus hij heeft idols gemaakt, afgoden in zichzelf heeft gemaakt, door muziek, door allerlei andere dingen, maar nog ergere dingen. Nu als je dan Kabbala werkt, dan ga je die, al die Antilichamen. Ga je nu kapot maken door de waarheid, door het licht van de waarheid. En dat doet pijn. Net zoals je dat doet met de antibiotica of een zel. Precies zo so so doen wij met het licht van de schepper. Waar ik, ik nu over spreek. Ga over de hele wereld. Wat, waar vind je dat? Wat ik over spreek. Met de mensen die met gewone mensen. Natuurlijk, de grote kabbalisten zijn er wel met elkaar komen, we even een paar met elkaar. Je kunnen het misschien daarover hebben, maar kijk nou waarover we spreken. Alleen het niet aan jou is om bereid te zijn om die antilichamen die jij had opgebouwd. Niet alleen jou, jouw ouders en voorouders, en allemaal, allemaal, allemaal fantasieën, allemaal beelden, allemaal waanbeelden, culturele, noem maar, maar op. Allerlei beelden, die hebben ze opgemaakt, mijn volk. Hij heeft ook zijn eigen uh, wanbeelden. Doet er niet toe. Moet je ook niet, niet daaraan denken. Moet je nieuw werken. Door de kabbala. moet je werken aan het afbreken eerst. Van al die omhulsels. En dan komen al die ideeën die daarin zitten, nieuw, gevangen. Die jou steeds een, in jouzelf, een circuit vormen in jouzelf. Steeds komen ze omhoog. En dan weer, weer draaien ze in jezelf. En je terwijl je leest. En die gaan dan wel allemaal op jou, jou vallen. Waarom? Die willen draaien. Je hebt die al die daar rondom gemaakt. En die Kabbalah Omdat het allemaal leugens is. Allemaal leugens. Allemaal binnen ons verstand. Allemaal herdenkingen. Herdenkingen van dit. Herdenkingen van dat. Je moet niets verdenken. Als je wilt van die lichamen af. Van die idols. Van die, van die krachten, heksen en allerlei andere die jouw paarden spelen, dan, dan, moet je, dan moet je het kunnen, dan moet je bereid zijn om steeds schokkende dingen te ervaren, en bereid zijn om die te, te verhoren en doen, niet alleen dat jij nu gaat naar huis en weer bent, weer dat en dat en dat. dat, dat. Ja, werkt aan jezelf. Alle. Wat in de Torah staat. Als je dit doet, was wat ik jullie had door, door de week toegezonden. Natuurlijk, niemand van jullie begrepen. Wij begrepen absoluut de Torah niet. Ja, wat, ja ik, iedereen heeft gelezen wat ik heb. De tekening bij de vorige lezing. Over de Torah. Wat, wat ik jullie heb gestuurd. Over de Torah. Iedereen heeft dat gelezen? Ga oh, je niet doen, dan moet je zelf kijken. Dus daar was het op de vorige lezing. Heb ik ook toegezonden door de week. Niet door de week, wanneer was het direct? Ja, het was het uit Deuteronomium. Dus heb ik gezonden, natuurlijk. Niemand heeft begrepen dat hij daar staat, het een Joodse volk, dat is Schepper, zegt: Als jullie mijn wetten naleven. Dan zullen alle zegeningen komen. Als jullie dat niet, dan zal het ellende komen voor jullie. Dan zal dit adelaar, cetera, en dan de adelaar. Zullen volkeren. Zullen allemaal jou kapot maken, etcetera, cetera, et cetera. Natuurlijk, wij begrijpen niet waar het over gaat. Torah spreekt. Wanneer Torah de Torah zegt. Uh, dat soort. zeggen ik dat. Dat soort. Anteekeningen, dat soort. Zeg je dat. Dat is het vermaningen. Tot wie spreekt de Torah? Ook weer hetzelfde, hetzelfde, als je dat binnen jouw verstand doet, dan ben je een peuter, dan kan ik met jou niet praten. Torah spreekt tegen wie? Wie kan wie dat zeggen? Tegen de, de innerlijke. oké, okay, nog concreter, tegen de geestelijke. Nee, maar als ik over de vermaningen spreek, tegen, maar tegen wie spreekt het? Tegen de ziel, oké, okay. tegen welke ziel? Als de Torah spreekt ja, over de vermaningen. Ah? Oké, okay. dus tegen wie spreekt de Torah als de Torah spreekt over de vermaningen? Ik zal dan pest, pest brengen over jou. Ik zal dit, ik zal. dat. Tegen wie spreekt de Torah? Nu? De Ayuttolijke mens? Oké, wie wil dat nog meer? Oké, zie? Heel goed. De Torah spreekt dan tot niemand anders, niet tot de volkeren, niet tot de geschiedenis. Spreekt alleen tot wie? Tot de onreine krachten in de mens. Begrijpt het? Dus tot al die omhulselen, al die ideeën, wanideeën. Maak geen beeld tegenover, eh, tegenover mijn aangezicht. Want beeld betekent, je hebt ideeën. En dan gaat elke idee, kan niet, idee kan niet bestaan dat een mens komt, kan niet bestaan naakt. Elke idee dat in een mens binnenkomt, moet omhuld worden. Omdat een mens kent geen andere manier van, van denken. Ook onze denken is altijd omhuld in, in wat dikkerder vorm dan idee. Daarover spreekt de Torah. Dus als je vermaningen doet... ...als je dat en dat doet... ...dan zullen allerlei ellende bij jou komen... ...tegen wie je? tegen onreine krachten... ...tegen de slechterik in de mens... ...tegen die... ...tegen dat deel van de mens... ...natuurlijk uiterlijke mens, oké... Okay, ...dat tegen dat deel van de mens dat... Uh, ...al die ideeën, wan-ideeën... ...in zichzelf... ...naar zichzelf toe, toe trekt... ...door zonde... ...door zonde, door zondig denken kregen wij allerlei omhulselen en die omhulselen komen waar vandaan? Die zuigen alleen die het resultaat is van het zuigen van onreine krachten en die onreine krachten die omhullen die wanideeën. en dat is het alende dat is die alende die de mens wacht ik, te, te, te wachten staat als die die dingen doet wat de Torah zegt niet te doen. Wat gaat het doen? En, en als resultaat als neveneffect is ook dat de mens ook ellende heeft in dit leven etcetera, etcetera. als de Torah zegt praat over zegeningen tegen wie praat de Torah tegen de goede kant in de mens tegen de kant van de mens die luistert, tegen de innerlijke mens begrijp je? die bereid is om te luisteren en niets anders begrijp je? dus als de Ratte zegt niet doen dat betekent dat als je dat opvolgt dat dan de onreine krachten of onreine ideeën zullen geen kans krijgen om in jou binnen te komen en om huld te worden in jou en om aan te vreten van jouw innerlijke krachten die eeuwigheid kunnen beleven die absoluut volmaakt zijn voor elke mens, absoluut een mens die zit in een rolstoel is het dan minder dan Ik kan absoluut volmaakt zijn. Oké, okay, dat is zijn probleem. Het is ook een, misschien ook zijn correctie. Maar het is alleen maar uh, fysiek. Het is allemaal fysiek. Vaak zien we de mensen in de rolstoel Ze zijn blijer dan de, de mensen die dan uh, voetbalt. Het, is, het gaat om eeuwige leven. Nou. Er, zijn, er is één zonde. Er is één zonde in de Torah. Alles, goed luisteren. Alles zonde is, Alles waarover Torah zegt vermaningen om niet te doen. Geest ook niet doden, geest ook niet dit, geest ook dit. Alles is te repareren, te corrigeren door Tshuva te doen. Door inkeer. Oprechte inkeer. Behalve één. Er is één zonde die regelmatig gepleegd wordt. En die men weet niet, wij weten niet wat het allemaal, dat het zo erg is. Waar geen remedie tegen is. Remedie voor is. En iedereen pleegt dat regelmatig. En er is wel iets waarbij de mens moet het als grondig aanpakken. ...dat één zonde... ...waar geen remedie voor is... er wordt veel gezondigd daarin... ...en natuurlijk ook die zonde... ...kan gerepareerd worden natuurlijk... ...maar door een bepaalde houding... ...wat wij noemen... ...staat de dood... ...door de dood... Met, ...met de dood bekopen... ...deze zonde... ...wat betekent met de dood... ...moet de mens dan eerst sterven... ...en jij moet het... ...sterven, laten afsterven... ...die zonde... Ik wil niet nog erover die zonde, enige zonde, praten. Maar die zonde weegt op boven alle zonden die staan in de Torah vermeld. Boven het vermoorden. Boven de stelen. Boven alles staat die zonde die wij allemaal nu en dan plegen. Waardoor wij de dood met de dood moeten bekopen. Wat voor dood? Geestelijke dood, geestelijke dood natuurlijk. En dat kan ook leiden tot uh, allerlei andere dingen. Want. Maar dat wij correctie daarvan is, natuurlijk bepaalde formules, maar ik kan er ook in de nog niet hebben. Want jullie nog veel zitten in onze wereld. Ik zal het later, als ik dan voel dat, dat het zover is. Want als ik het nu ga zeggen, dan is het belachelijk lachertje, want jij met jouw verstand. Kan je dat alleen, uh, je voelt niets, ik praat en jij doet niets. Maar iets waarbij een mens de eeuwige leven verkrijgt, of, of verspilt. Maar dat komt later, natuurlijk stap voor stap. Dat is al, behoort tot de allerdiepste geheim. Maar ik kan er nog iets meer over maar langzamer gaan, langzamer. Maar ik draai erom. Steeds draai ik erom. En dat komt langzamer aan natuurlijk. En wat nu wordt vereist, alleen overgave, Overgaven van wie? Boven jouw verstand zijn. Dus jouw geloof moet groter zijn dan jouw verstand. Groter in gebruik. Dus je moet altijd boven jouw verstand gaan. Oké? Okay? Dat wil ik even vermelden iets. Waarbij, over die zonde zullen we ook een keertje hebben, daar spreekt men alleen tot een volwassen mens. En we denken dat we allemaal volwassen zijn natuurlijk. Want volwassen mens betekent een zeer fijne zonde, maar die de, vast, de, de verschrikkelijkste zonde blijkt te zijn. Waar we waren allemaal nog een beetje aan zondigen. Maar nu is het niet erg omdat wij nog niet zo bewust zijn. Dus nu alleen, wat wij doen daarmee? Wij zondigen mee. Ik probeer het niet daarmee te doen meer. Maar goed, eh, als het in, in hoeverre het mij lukt. Maar ik ben bewust al daarvan. Maar heb je het uit een keer al eerder behandeld? Nee. Nee, zeker Nog nooit. Dus, er is een bepaalde zonde. Die zonde, wat doet die... Huh? Nee, oké. Okay. Ja, maar, maar, wat is die zonde? Die zonde, als je... Als, nee, nee, als die zonde... Nee, dat is allemaal opnieuw niet. Dus als je die do, zonde doet, hoe dan, dan bouw je die, die lichamen, wat hebben we gezegd. Dan bouw je allerlei omhulseltjes om jezelf. En die omhulseltjes gaan dan eigen leven leiden in jezelf. En daardoor verlies je natuurlijk een deel van je leven. Oké. Okay? Stap voor stap. We gaan gewoon verder daarin. Daar zit de redding. Zonder die zonde, zonder die dingen. Zonder aan zichzelf te werken. Zonder je, jezelf te corrigeren. Kom je nooit uit. Met al het weten. Met al, dat, al dat het allemaal hammeren Helpt niet. Natuurlijk een beetje wel. Maar het is bla bla. Oké. Okay? Maar werken aan zichzelf om jezelf rein te maken van die hoe heet het van die uh, van die die zelf opbouwt dat is uh, geen mensenwerk daar moet je boven je verstand gaan nou dat is ik zie dat ik heb zo veel erover gehad maar, um, ik zal nog op de op de site wat weet ik nog paar minuten hebben we nog of niet ik zal het nog um, op de site nog opzetten in een tekening zal ik opzetten richtlijnen bij het stellen van de vragen. Ja? Voor het stellen van de vraag is een innerlijke uh, houding moet je aannemen van rechtvaardiging van het operationeel systeem van het zelfhouding. Dat hebben we gehad. Ja? Dus dat maakt dat jij boven jouw verstand in jezelf oriënteert. Uh, jouw vraag mag niet komen uit de wens om te weten, doch om door het antwoord daar, daar, daarop dichter bij de eeuwige doel te komen bij de bron van het leven en in uw vereenkomst te brengen jezelf met de wetten van het heelal. Het moet een vraag zijn die voor de overige consisten niet vreemd, niet vreemd in de oren klinkt dat wil zeggen dat zij enige bekendheid ermee hebben en niet dat de ene wil antwoord krijgen en de andere heeft blijven hongerig het moet zijn, het moet gaan over het onderwerp dat nieuw behandeld wordt, niet vorige keren dan vroeger, vorige keer misschien wel een les daarvoor, maar niet nieuw, want wij zitten nu in de krachten van wat we nieuw behandelen en niet praten of vragen over iets wat we, waar we nu niet bezig zijn want dan gaan we weer in de geschiedenis in het hoofd terug, dan is het dan is het ook niet, niet oké okay. en Pas als je met de zekerheid weet en voelt dat jij aan deze vier voorwaarden, voorwaarden, voorwaarden in dezelfde volgorde kan, uh, voldoet, dan kan je een vraag stellen. Okay. Je mag wel een ander ook zo doen. Het is niet dat jij dan bestraft wordt, absoluut niet. Maar, maar is het ook een mogelijkheid om te spreken, een uh, vader, uh, dus die de energie... Op de te zetten en dan te kijken of we voor andere, of we Nee, dan zeg je dan: laten we, je, laten we je dan even stemmen. Wie, wie wil. Nee, maar dat is allemaal. Nee, nee, dat is kinderlijk. Dat kan je wel ergens anders doen. Dat gaat niet. Waar, waarom? Dat zijn allemaal vragen van onze wereld, van binnen jouw verstand. Dat is wel democratie, maar dat, dat werkt niet. Dat geestelijk is het, werkt het niet. Ik ben wel, uh, kan ik u al zeggen, als ik merk dat iemand van jullie tegenstand biedt en steeds niet wil aan zichzelf werken, heb ik de, het recht, behoud ik mij, om iemand te zeggen, sorry, maar je mag ons, ja, je moet ons les verlaten. Dus als iemand niet wil luisteren, ik wil niet jou, zeg ik zeg dat, berispen of iets anders, maar als je niet bereid bent, natuurlijk, iedereen van ons komt tekort in het werken aan zichzelf. Maar als je niet bereid bent uh, en steeds uh, de groep naar beneden haalt door binnen jouw verstand vragen te stellen en laten we dit en laten we dat, terwijl het, je kan het wel aan mij doen, dan kan ik wel zeggen van sorry, want het, want het moet zo zijn dat we, we moeten opbouwend werken waarbij we groeien. En niet dat wel, iemand constant tegenwerkt, dan kunnen we zeggen. Well. Dus zelfs als, als... Dus werk aan jezelf. Want ik ga mee alleen met mensen die willen overwinnen. Wie niet bereid is om zijn verstand, verstand te overwinnen. Nou, je moet werken aan jezelf. Iedereen begrijpt wat ik bedoel. Het gaat niet om... Je mag elke vraag stellen, absoluut. Ik ben tolerant, denk ik, meer dan wie dan ook. Alles mag je vragen. Maar de vragen over onze wereld. Moet je vragen bij een psychiater. Bij een buurman. Laten we je op de site stellen. Allerlei, die, allerlei domme vragen op de site stellen. Allemaal vragen over onze wereld. Absoluut niet. Die kan ik er niet zetten. Want onze site is niet geschikt voor, voor, uh, voor mensen die binnen ons, binnen het verstand, vragen stellen. Maak eens ergens zelf een site voor jezelf. Voor uh, Kabbalah binnen, de, binnen het verstand. Er bestaat ook zo, Kabbalah binnen het verstand. Wat het ook mag zijn, ik begrijp het niet. We is allemaal, overal allerlei Kabbalah's je ziet op alle sites, allemaal binnen het verstand. Alleen onze site probeert boven het verstand te komen. Allerlei sites zijn in het verstand. Andere site in Israël, die wil gaan we, uh, op uh, wetenschappelijke toeren. Hm. Ook waar mijn vrouw, mijn vrouw geweest was. Nou, komen ze een keertje uit. Misschien een paar mensen, er zitten wel een paar mensen, die er wel uitkomen. Maar allemaal, zij stellen allemaal de vragen, wetenschappelijke waarom. Ik doe vanuit, mijn leraar is de grootste leraar ever. En ik ga alleen zijn weg opvolgen, dat is de eeuwige weg. En wie wil meedoen? Alsjeblieft, die gaat mee. je wordt meegeslepen in het eeuwige. Het kan niet worden, met verstand kom je niet in. Je moet boven je verstand moeten. Je moet opgeven, jouw verstand. Dan ga je met mij mee in het ervaren van het geestelijke. En alle, alle verliezers, die mogen wel weg. Hier, uh, we hebben die helemaal niet nodig. Oké? Okay? Iedereen begreep het? Ik bedoel, verliezers, die verliest, die bereid is, die niet bereid is om strijd aan te gaan met zijn ego. Met zijn binnen, binnen verstand binnen zijn verstand. En niet bereid is om boven zijn verstand te gaan. Je mag ons de les verlaten. Je begaat ons niet uh, om dat. Of je je schikt. Of je werkt aan jezelf. Waarbij wij verder gaan. Maar ik kan niet elke les uh, vertalen. Ver, vertellen. De hele les was van, vanavond alleen om uh, net zoals ik tegen de peuter zou spreken. Terwijl ik wil graag een kabbalah met jullie hebben. Dat is ook kabbalah wat ik heb gesproken. Maar ik wil spreken tegen de mensen die al werken aan zichzelf om boven hun verstand te gaan werken. Alleen voor die mensen wil geef ik kabbala en niet voor de slimmeriken. Wie geloof heeft, die mag bij mij komen. Wie geloof niet heeft, ga naar de synagoge. Of ga naar de kerk. Of ga naar de universiteit. Oké? Okay? Wie de eeuwigheid binnen wil komen, die is graag hier welkom. Oké, okay, vijftig weekend. <laughs> Thank <laughs> you.